Amerikanen zien niets in het plan. Het is nu aan het Amerikaanse hoge rechtshof om een eindoordeel te vellen.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 Het weer vanavond in het Zuidoosten nog buien. Morgen zwaar bewolkt in de middag buien. Het wordt 20 graden op de Wadden. En dan gaat op 24 in Limburg. Zondag vooral in het Zuidoosten. Kans op stevige buien. Dit was het Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zandvoort. En zomerhit. ZOMERHITS. Dit is de zomer van ZFM. En nu. zie het.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 hem, Zandvoort Ik kan maar één ding betekenen See it in the house Welkom bij een nieuwe aflevering Van het grootste, heetse dansprogramma Van Zandvoort Zand Zandvoort, Zandvloer, Hij is weer helemaal geopend Mijn naam is DJJK ja, je kent hem vast nog wel Smells like Tin spirit Maar dan in de versie van René Ames En Becky Begovich Met de vocalen van Mary Claire En dan hebben ze nou eventjes door de Het Candy Onder andere genomen, dus helemaal lekker, helemaal nieuw En dat zet de trend voor het voor de komende twee uur Want wat hebben wij vanavond allemaal in de show? Nou, naast ontzettend hete, lekkere nummertjes We gaan vanavond een beetje de e-pizza stijl doen We ook natuurlijk ontzettende gave nieuwtjes Maar wat dacht je van Exclusive Beach Clubbing bij Bloomingdale? Dan hebben we Dream Village, 28 augustus Kate Crasher, Daar hebben wij de line-up van En ja, er is een strandfeestje bij Woodstock Wil je daar meer over weten? Gewoon even lekker blijven luisteren En ja, je kan er haast niet omheen hè Rond die klok van 10 voor 10 Onze enige echte See it partykite Ik zou zeggen Zakken in je kuil Zet je stoel recht Zet je stoel aan de kant Maak een voor, maakt niet uit Hou je frequentie in ieder geval op de 106.9 Dat komt met de muziek wel goed En over nieuwe muziek gesproken Wat dacht je van deze? Milk and Sugar Vorige week kon je al uh, Yamata horen Ontzettend lekker natuurlijk Maar nu eventjes in een muzaak remix Ik zeg Een verlaten zomerrit Maar die zomerrit is er toch nog niet Dus u weet komt het toch nog allemaal goed Tot aan 11 uur Shit op Zandvoort grootste dansvloer 106.9, 104.5. Of via juist zie je Text TV. Dit is het ritme van Zandvoort. De zon al branden, ook al is hij er niet. Milk and Sugar, Future Miriam Makeba, Hiyama. Oftewel, de volknot, Pata Pata. In de Muzaak Remix, uitgekomen op Spinning Records. En geloof me, deze gaat het nog hoge ogen scoren. In de top 40, top 50, mega top 100, alle hitlijsten. Maakt niet uit. En natuurlijk, hierbij zie je het rijden we als eerste. Ja exclusief beachclubbing at Bloomingdale. Het comfort van het koren gescheiden met een imposant imago indrukwekkend in haar luxe aanbod waarbij nippen aan champagne en dansen op exclusieve beats hand in hand gaan met alle jet set ingrediënten waar Bloomingdale beach bekend om staat. het in de zend te Amsterdam te zijn neergestreken omvat Allure ook aan het Bloemendaalse strand alles wat dat luxe leven nieuwe leven inblaast. Ja Allure staat haar grootste houding luxe Gedrag en haar uitstraling. Een munt met haar uitwerking om jou met al het moois in deze wereld te identificeren. Dit ware lifestyle evenement is dan ook direct gerelateerd aan een luxe in haar meest stijlvolle vorm en aan entertainment dat zich onderscheidt van de rest. Allure is uitstraling en Allure heeft aanzien. Allure biedt exclusiviteit aan de hedendaagse jetsetter en verwelkomt ieder die zich durft te laten zien. Ja, wat is dat? Wanneer is dat? Wat willen we allemaal weten? En die line natuurlijk. natuurlijk is ook niet heel onbelangrijk. Ja, op zondag 14 augustus, dus komende zondag, acht allure jou je te laten zien en gezien te worden natuurlijk. Huis jezelf dus in je meest overblindende outfit. Strijk je haren in de plooi, wees onbereikbaar met een trendy zonnebril en walk with fair hair. Allure is vastberaden jou in een complete jet wereld te verwelkomen. Waarbij Bloomingdale Beach de perfecte locatie biedt. Vanaf 4 uur s middags ben je welkom en staat er een overheerlijk programma op het menu. Bewegen de danseressen verleidend op de beats van de zonnestralen en wordt de Moet Champagne rijkelijk geschronken. Waar klink jij op? Ja, nou... Dat dacht ik op die leuke lijn op. wat staat er allemaal? Gregor Zolto. Lucien Ford. Gennaro en Villa. Brothers in the Boots. Brian Chundro en Santos. En Rico Passis. Ja, dan is er ook nog een pre-sale natuurlijk. In de voorverkoop zijn de kaarten 15 euro. Aangezien jij met een ticket dan in allure stijl binnen kunt komen. Kaarten zijn te koop via Seatickets. tickets En ja, wil je meer weten? Ga dan even naar de website www.cluballure.nl En Allure is met dubbel L... Als ik kom je op die verkeerde zij terecht. Tot zover dit hete nieuwtje. Van Beach Club Bloomingdeel. Zometeen natuurlijk nog veel meer nieuwtjes. En de partykite. En had ik je al gezegd dat we vanavond ook de nieuwe promo van Mixmash binnen hebben. Je hoort hem straks. Natuurlijk hierop zie je het. En ik zei al. Vanavond lekker die Ibiza stijl. En deze plaats kan daar ook niet ontbreken. Je hebt al meer malen gehoord. Maar hij blijft... Overblindend mooi. Ray Fox, de Trumpeter in de Chocolate Puma Remix. Het gedraaid door alle grote namen op Ibiza. En natuurlijk hier op jouw 7- en Tot aan 11 uur. Knalt zie je door de eten. Zit. En natuurlijk Ray Fox, de trumpeter, in de Chocolate Puma. Remix. Terug naar die hete nieuwtjes. Van Dream Village. Het staat er alweer aan te komen. Het staat op de kalender. 28 augustus is de datum. Ja, het vindt al voor de tweede keer plaats in Oosterhout. Van 12 uur s middags tot 11 uur s avonds. Krijg je alleen het beste op het gebied van Clubhouse. House Eclectic. ...classics, hardstyle en hardcore voorgeschoteld. De voorbereidingen zijn inmiddels in volle gang. Licht, geluid en decoratie. Ook dit jaar trekken ze alles uit de kast om iedereen een knallende ervaring te geven... ...waar je altijd naar, al naar op zoek bent geweest. Ja, de tickets. Zorg dat je erbij bent. Tickets kun je kopen op de website www.dreamvillage.nl En natuurlijk is het ook weer mogelijk om tickets te kopen bij de gebruikelijke voorverkoopadressen. Voor meer informatie, de exacte voorverkoopadressen... Ja, Dream Village. Je moet eventjes naar de zuid van Pelotchik of gewoon naar de zuid van Dream Village gaan... Ja, dan zeg je, ja waarom dan, uh, wat is hier line-up? Nou, kom op. Met veel trots kunnen ze meedelen dat e de nieuwste aanwinst en veelbelovend talent van het Scantrax sublabel Alpha 2 Records, uh, de anthem van Dream Village 2011, zal verzorgen. Ja, een preview van deze rauwe knaller zal binnenkort te beluisteren zijn op deze website. Ja, Clemmer Street, een area vol fascinatie, charisma, schoonheid, stijl en seksuele aantrekkingskracht. Verschillende trendy house-stijlen hoor je onder andere van Biggie, Billy de Glit, Bingo Players, Dominique Silver... Melchera, Mr. Curious Navi Day, Rehab Rovero, The Party Squad Vato Gonzalez, MC Chin En MC Ambush Ja dan is er de Slum Street In deze area is de klemmer niet belangrijk Hier draait het alleen maar om brute kicks Scheurende synths en een bovengemiddeld BPM Geniet hiervan uh, Bio Weapon Bruno D-Block en Stefan E-Force, Verdo, Joss Wesh Outblast, Scope DJ Waverider en MC Epster ja, wil je het meest actuele nieuws rondom Dream Village 2011 volgen en ook mooie prijzen winnen? Ja, dat is natuurlijk altijd leuk. Klik dan op de I Like button op de Facebook pagina van I4Dance. En je maakt automatisch kansen op kaarten voor Dream Village 2011. Heel eenvoudig en zo blijf je ook nog eens automatisch op de hoogte van interessante informatie over Dream Village en andere I4Dance events. Ja, de voorverkoopadressen dan. Die kunnen via Oosterhout, de Primera. In uh, de Soulpacks in Oosterhout. Nou, dan hebben we Rodeo Drive in Oosterhout. Ja, en makkelijk is gewoon via Pelogic. Meer nieuwtjes. Volgens meteen naar deze plaat: de nieuwe Mixmash Martin Volt. Ja, Martin Volt is een nieuwe jongen in de scene. Althans, voor sommige mensen dan. Maar hij heeft het te duidelijk al goed uh, onderweg. En ja, hij is helemaal fan van Swedish House Mafia. Avicii, oftewel al het goede wat onder andere uit Zweden komt. Daardoor is zijn trek ook een beetje geïnspireerd en hoort nou zelf. Dit is zijn nieuwste track. Out to Sweden. Binnenkort uit op Mix Martin Volt. Ik draai nu de Nash One remix hier op Stamford's schotse Dansvloer. See it in the house. Tot aan 11 uur 6.9 is... Zonzee, Zee, Zandvoort en... Versus is Capoeira En daarvoor hoorde je Martin Volt out to Sweden Binnenkort uit op Mixed Recordings Ja, door met nieuwtjes Heet nieuwtjes Kijk, ik denk dat ik vast bij pakken Dan kun je vast kaarten kopen Want op zaterdag 10 september crasht het Britse Gatecrasher in de Amsterdamse Zand Met een grensoverschrijdende En over twee area's een verdeelde line-up Ja, het internationale supermerk Aan de andere kant van het kanaal Toert al vele jaren all around the globe en maakt tijdens de Hollandse nazomer een lang verwachte overtocht naar onze hoofdstad. Vanaf eind jaren negentig wordt Kate Crasher ruling in de wereld van de Engelse superclubs. Dankzij druk bezochte feestavonden in Leeds, Nottingham, Sheffield, Watford en Londen. Na de trends en progressieve explosie trok het feestmerk steeds vaker de wijde wereld in. En werd de sound gaandeweg breder onder invloed van House, Techno, Tech House en Electro. Na spannende tussenhaltes in onder andere Ibiza, Seoul, Singapore, Abu Dhabi, Moskou en Sydney Bezoekt Cakecrasher crasher eindelijk Amsterdam Waar een hard en een zuiver geluid de beruchte merknaam allereer aan zal doen De over twee zalen verspreide line-up vertegenwoordigt het hele spectrum tussen trends, house en techno ja, de vingervlugge Eddie Hellewell verlaat het eiland in, Noord, uh, in de Noordzee om aan de overkant een dansvloer helemaal dronken te draaien. De Britse sensatie staat technisch nog altijd op eenzame hoogte, maar steekt ook als entertainer menig artiest naar de kroon. Ja, Marco V dan is de stuwende kracht achter het Brabantse kwaliteitslabel In Charge. Dat vermaakt is om zijn ronkende en diverse V-sound. Ja, Marco V ja, is een broodnucht Hollander met muziek als passie. Die stiekem een wereldsteller. ...is tot in het verre buitenland. En dan hebben we ook nog Joey Biomechanica. Je herkent hem vast wel. Hij heeft de reputatie dwars door de geluidsbarrière heen te gaan... ...en je hoog boven de dansvloer uit te tillen. De cyber kamikaze van Hell House Records is bekend om zijn melodieuze knalgeluid... ...maar vooral ook zijn extreem opzwepende podiumpresentatie. Ja, dan heb je ook nog Richard Durand. Zijn carrière is een, in een deeltjesversneller terechtgekomen... ...en in een vluchtige blik op zijn draaikagenda spreek dan ook boeken uh, delen. De afgelopen maanden bezocht de Nederlandse trendsheld ongeveer 20 verschillende bestemmingen, waaronder Kate Crasher in Ibiza. Ja, dan nog uh, niet de minste. Dimitri, Vegas en Like Mike Ze staan bekend om hun vrolijke pompende house Waarin techno, trance, electro En Zuid-Europees temperament De verrassingselementen zijn Het zonige tweetal heeft onder andere Sensation achter de naam staan En produceerde recentelijk voor Steve Angelo's sizewreckers Chris Cortes Ja dit is toch gewoon een line-up waarvan je u tegen zegt. En om dat nog eventjes gekker te maken. Koen Groeneveld, Funkerman, John Aquiva en Ernesto vs. Bastiaan. En onze enige echte Ronald van Gelderen. Die komen ook nog eventjes langs. Ja, dan tickets. De kaarten zijn in de voorverkoop te bestellen voor 27,5 euro. Exclusief service kosten. En de VIP-tickets kosten... 40 euro in de voorverkoop. Nou ja, dan ga ik gelijk voor een VIP ticket zou ik zeggen. Ja, waar moet je die kaarten dan kopen? Nou, ga dan even naar de site van Seatickets en haal ze snel in huis. Want als ik zie wat deze namen doen. in de cent in Amsterdam. Op 10 september. Zorg dat je erbij bent. Wil je meer weten? Ga dan even naar katecrasher-amsterdam.com Door naar dikke muziek. En dat gaan we doen met deze nieuwe plaat. Brainless. Clap. Zie je Vens Antwoord, zie je het in de house. En ik kijk naar de klok, 10 voor 10. Pak een beet Kan er een minuutje minder zijn. Maar ik zeg: het is er weer tijd voor de one and only See It Party Kite. Welke feestjes moet je meemaken? Welke feestjes moet je zijn geweest? Als je maandag weer op kantoor komt. Ja, we beginnen vanavond. Met het feestje Format in Club Air in Amsterdam. Vanaf 11 uur ben je welkom. En om 5 uur. Voor je vriendelijk verzochte uitgang op te zoeken. Kaarten zijn 12 euro exclusief fee en zijn te koop via Paylogic. De minimale leeftijd hier van het feest is 18 jaar. Maar wie krijg je daarvoor in de line-up? Steven Rachmat, Shinedu en Juan Sanchez. Ja, vanavond ook de VIP-lounge in Club Escape. In de line-up staan Delivio Riven en Aaron Kill. Een special birthday bash met Sam Fox Kit Q, Giancarlo, Owen Joy, Nene Ziel, Dwayne Franklin en MC Iceman. Kortom één groot feest en dat is voor slechts 10 euro exclusief fee Dan gaan we naar Club MTV Op de zaterdagavond in Club Air In de line-up staat Mighty Fools, The Party Squad, The Flexicon en MC Chef Hensel en Disco Nova, oftewel de vage gasten Meisjes zonder smaak, Tuna Polinia. Made in June, uh, VJ is chique display en oral pleasures. Kaarten zijn 10 euro, exclusief via zijn te koop via Paylogic. Dan gaan we naar het wekelijks bekende feestje van de Escape uh, Framebusters. 11 uur start het feest en in de line-up uh, staat onze held uit Zandvoort, uh, DJ Raimundo. Hij is uh, deze avond versus uh, Frederica Bas. En we hebben Costa Lonsax en MC Prime. In de eclectic Deluxe Zaal staat Danny. Kaarten zijn 16 euro exclusief V. Wil je meer informatie over de overige programmering van Escape? www.escape.nl Dan gaan we naar Loveland Festival. Dat is morgenochtend al begonnen om 11 uur tot 11 uur avonds. In het Sloterparkbad in de President Allen de Laan nummer 3 in Amsterdam. De organisatie is Loveland en de kaarten zijn 55 euro. Maar daar krijg je ook wel een mega line-up. Want we hebben Sven Veet, The Fire, Marco Carola, Call Crack, Sebastian Sebastien Kai Borato, uh, Christian Smith, Stacey Pullen, Kaiser Disco, Secret Cinema, Dimitri, uh, Remy. Dan hebben we nog uh, Ex-Wall, Fede Lecrant, Sander uh, Kleineberg, Joe Negro, Funkerman, uh, Roog. Sunnery James en Ryan Marciano, Benny Rodriguez, Hartwell, Sidney Sampson, Craco Salto, Lucien Voort, Biggie Begovic. Ja, dacht je dat hij er was? Nou, zeker niet. Baskerville, Joost van Bellen, uh, Mason Life, uh, Boomklats, uh, Aryuna Shiks, Marnix natuurlijk, de organisator, Isis, Johnny de Mol. Uh, Erwan, Shakespeare, Dirtcaps, Hitmeister D., Yuri Donuts en de Nachtbrakers. En daarnaast nog vele andere namen. Dus schaarten zijn 55 euro exclusief via, en zijn te koop via Logic. Wil je nog meer namen horen? Ga dan even naar www.lovelandfestival.nl. Dan gaan we naar het volgende feestje: Intuition Summer Festival. Dat is morgen vanaf 2 uur in de middag bij Beach Club Fuel en duurt tot, 2 uur, of, uh, tot 12 uur s'nachts. De kaarten zijn 17,5 euro en aan de deur zijn ze mooi, namelijk 20 euro. Ze zijn te koop via PayLogic en de line-up Shane Halkon, Duderstad, Airbase, Max Graham, Ashley Walbridge, Menno de Jong en de afsluiter van de avond is Daniel Candy. Dan gaan we naar de birthday bash van Taras van der Voorde. Namens zie je natuurlijk al van harte gefeliciteerd, Taras. Ja, waar vindt het feestje plaats? In Rotterdam bij Peron In de Schiestraat nummer 42. 12 uur begint het. En het gaat maar liefst tot 7 uur in de ochtend door. De prijs is 8 euro en aan de deur ben je slechts een tientje kwijt, dus altijd gezellig. Wil je meer informatie? www.peron.nl En in de line-up, ja, de jager op hemzelf, Taras van de Voorten. Dan kun je ook natuurlijk hier gewoon lekker in Zandvoort blijven, want daar is het feest Dancing in the Street. Oftewel gewoon vijf podia verdeeld door het hele centrum van Zandvoort. Het begint om 8 uur s avonds en duurt maar liefst tot 1 uur middernacht. Daarnaast. ...gaat het feest gezellig door... ...in alle kroegen en discotheken van Zandvoort. De line-up is niet bekend, maar geloof me. Een feestje in Zandvoort... ...met leuke buitenpodia, altijd gezellig. Dan gaan we naar de zondagse feestjes... ...op het Bloemendaalse strand, natuurlijk. Bij Beach Club vroeger, sexy on the beach. Kaarten zijn in de voorverkoop 10 euro... ...en zijn te koop via ticketscript of C-tickets. Een enorme line-up met de Afro Bros... Uh, ...Di, Rashid, Brian Chandro en Santos... ...Carlos Barbosa... Chris One, Seductive, Miss Sugarware en vele andere. De area 2 is Urban RB en Caribbean Salsa. Smash en Aris komen daarvoor een speciale 4-uur-durende set. En er is ook nog Dash in de line-up. Dan gaan we naar het feestje Allure at Bloomingdale. Je hebt het al gehoord in, eerder in dit uh, programma. Vanaf 4 uur is ben je welkom. En ja, kaarten 15 euro in de voorverkoop via c Tickets. Met in de line-up dus: Crego Salto, Lucien Ford, Gennaro Villa Brothers in the Boot, Ryan Chundro en Santos en Rico Passis. En de MC vanavond is MC G. Dan kun je ook nog gezellig naar Turn Up The Base bij Beach Club Fuel. Kaarten zijn 10 euro en zijn te koop via P Logic. Helaas is er geen line-up bekend, maar ja, Turn Up The Base, alle house klassiekers van vroeger. Aan strandtijd verder kun je woestok nummer 69. Vanaf drie uur s middags ben je daar welkom voor het uh, feest Minus. Kaarten zijn 12,5 euro exclusief fee, of aan de deur gewoon 15 euro'tjes. En dan mag jij naar binnen. De muziekzaal is deze avond Minimal, Tech House en Techno. Ja, en de line-up. Barem, Paco, Osuna, Fabrizio, Maurizio en Her Heathrop live. Dan hebben we ook nog Sexy Motherfucker in Bulgarije. Dus mocht je naar Bulgarije gaan bij de Black Sea Coast, oftewel Burgas Sunny Beach. Ja, daar heb je dit feestje met Afro Bros, Carlos Barbosa, Paul Cuitjerit, Seductive, Chris One, Miss Sugarware, Brian General en Santos en MC Prime. En die draaien vanaf 10 uur s tot 5 uur in de ochtend. Dus mocht je nog een feestje in Bulgarije hebben, altijd gezellig. Zometeen, het tweede uur. Hebben we weer een leuke guest mix? Namelijk van Luigi Rocha. Ik zal je zeggen, we gaan door met de Ibiza-stijl. Ook in het tweede uur. Nu eerst deze plaat nog van Max Frequent. Mandarin Boy in de Stimpack Remix. Tot aan 11 uur is dit. Zie je het? Op jou, Steven Zandvoort. Zandvoort's grootste dansdoor. Hij is geopend. Wagen rustig dansje.